over een mogelijke beursgang van ABN AMRO. In de studie Oost heeft voor de tweede achtereenvolgende nacht brand gewoed. De brandweer onderzoekt of de brand die gisteren op de bovenste etage uitbrak niet goed is geblust. De bewoners hadden gebarbecued op het balkon en daarna de barbecue binnengezet. De brand van vannacht werd rond half vijf ontdekt in een spouwmuur.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 2 kilometer. Richting Amsterdam bij het knooppunt Muidenberg 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Akersloot 2 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag en Malieveld 2. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Goedemorgen, Zandvoort. Of is het nog middag? Maar net is nog middag. Goedemiddag, Zandvoort. Goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Ruud. Ja. Op deze zonnige vrijdag... ...de 23 augustus 2013. Ja, ja. We gaan weer gezellig twee uurtjes lunchen, dames en heren. ja... We gaan uw lunch opleuken, want voor ons begint er van lunch in niks natuurlijk. <lacht> daar is natuurlijk iemand daar buiten, daar is altijd wat zo aardig is om ons een paar heerlijke broodjes te kopen. Je, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. We kunnen natuurlijk altijd zeggen van uh, Albert Jan en ik. We, ja. Als u nou denkt van die twee hardwerkende jongens, u kunt dat ook zien op de webcam, hè, dat wij vreselijk hard werken. Dat je denkt van, we gaan die jongens die het werken en die jongens eens even een broodje brengen. Nou, altijd goed hoor. wat dacht je van, uh, het is weer mosselseizoen, hè? Nee, ik hoef geen mossel. Hoef ik geen mossel? Alsjeblieft je, als niet. Och, le lekker flesje gekoelde witte wijn erbij. wijn. Ja, de, geen drank in de studio nee, ik weet Nee, ik weet het. Als de voorzitter dat hoort. <laughs> heb jij een flesje witte wijn in de studio? No. Nee, dat doen we niet. Nee, dat kan niet hoor. Na twee, maar wel leuke nou, muziek, hè? We gaan wel lekker muziek draaien. Dat is het bedoel. We gaan wel lekker muziek draaien, dat wel. Ja, rijp en groen natuurlijk, van alles wat. En ik uh, moet nog even op zo'n speurtocht maar iets nieuws, maar het komt wel goed. In ieder geval, we gaan allerlei leuke dingen doen vandaag. En straks om half twee, als alles dus goed is, hebben we natuurlijk de agenda... met onze razende reporter, de heer J. Van Es Junior... Straks om half 1 doet Albert Jan u een kont van het weer voor het komende weekend. Ja, ja. Ja, en verder zien we wel wat er allemaal nog te tafel komt vandaag. Aan nieuwtjes of weet ik veel. Even dus weer onder een nieuwe natuurbrug doorgereden. Met en? Zo. Ja, het ziet er wel indrukwekkend uit. Ik kreeg is er een foto opgestuurd van die brug. Ja. En daar stonden zelfs al wat herten te wachten tot die open ging. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, moeten moet eerst het pasje laten zien, hè? Ja. Is niet over. eerst de over. Ja, -kaart. ja, eerst over ja kaart. Maar het, ziet er, ja, het is, ja, uh, ik zag het, uh, maandag lag er nog de helft aan de, of uh, dinsdag, nee woensdag, dat ik kwam, lag er nog de helft. Maar nu liggen alle, alle overkappingen, zeg maar, alle overbruggingen liggen er. Het is wel een breed ding, hoor. Het is ineens dan donker in de bus. Zoals een Groninger zou zeggen. Het Ze heeft ook genoeg gekost, ja. Ja. Yeah. <laughs> maar we vinden het wel een goede oplossing. Dat is wel mooi. Goed. Wat um, gaan we doen? We gaan een uh, plaatje draaien. Ja. Oh ja. Wat had ik ook weer klaarstaan. Rod Stewart. Ja, natuurlijk. Rod Stewart gaan we draaien. Hoi. We zijn nog steeds nieuwste laatste single. Can't Stop Me Now. Stream as a holler out an old blues tune We can't sign your son, cause you don't fit in Thanks for the tart and pride. Ha! is ook niet. Hij blijft leuk, hij blijft goede dingen doen. Een lekkere plaat hoor dit, lekker stevig. Zo. Zoals wij Rot kennen. Heel wat anders dan dat hij uh, allemaal van die zoetsappige liedjes uit de American Songbook op zich leuk, maar ik hoor hem toch liever zo. Ja. Overigens, uh, u weet het nou waarschijnlijk wel natuurlijk... dat CFM, dames en heren, ook op tv actief is. Uh, het is nu net weer afgelopen, maar uh, dan op kanaal 45 kunt u onze kabelkrant lezen. Onze uh, laatste nieuws en zo. En op vrijdagmorgen... Is dat wel zo, Albert John? Wordt er altijd leuke dingen uit? Van 10 tot 12 hebben we dan CFM Zandvoort TV. Ja. En het is, we hebben zelfs vanmorgen hadden we een verslag over Timmerdorp. wat afgelopen week heeft plaatsgevonden. Ja. In, in, aan de Zuidboulevard. Ja. En daar was een hele mooie reportage. Verder hebben we nog een reportage gehad over de zandsculpturen. Dus CFM uh, Zandvoort TV. onder leiding van onze enige echte eigen John van der Mol uit Zandvoort. Uh, Roel, Roel is uh, dat allemaal weer gelukt Roel de Mol dus Maar Roel de Mol gaat uh, op vakantie uh, volgende week Dus oh. ik denk, uh, kijkers, dat u hem twee weekjes moet missen Maar dan is hij er weer hoor ja. Nou ja, oké okay. uh, In ieder geval is hij er weer uh, En komt het allemaal goed uh, Heb jij een jurk bij je trouwens? Uh, nou, uh, dat gaat je niks aan uh, <lacht> <lacht> Nou ja Potverdorie nee. uh, nou, nou, dan heb ik hier een jurk voor je Dit is Jurk. <laughs> Als ik bij jou ben. De stad is boos. En het weer is woest. Mijn hart is broos. En de bloost, bloost, De hoop heeft. Lose Als ik bij jou ben. Van Nederlandse bodem. Ja, Jurk met uh, onder andere Jeroen van Koningsbrugge zit erin. Leuke band. En uh, het klinkt gewoon ook nog eens een keer gezellig. Uh, wat heb jij voor leukst? Nou. Ik heb ook iets uh, leuks ja. gedacht, heb ik begrepen. Want dames en heren, we doen ongeveer zo'n twee om één, weet je wel. Of, ja. of misschien wel één om twee, weet ja. je maar nooit. Albert-Jan, uh, wat ja. heb je vandaag als meegenomen? Nou, zoals jij weet, en uh, misschien de luisteraars ook, uh, struin ik de, de top 40 uh, uh, door de ja, diverse uh, uh, landen heen. Ja. Die zoek ik steeds uit. En dan kijk ik wat er nieuw is. En deze is net nieuw in de Braziliaanse top 40. Zo. En dat is uh, Tiago samen met Gilberto Gil. Oh, ik, zo, ik ben he? benieuwd wat je daarvan vindt. Nou, we zullen het horen. Bonso, só quero que o Na paz. Gesto, tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Do lado dessa paz em pessoa Ik simples je, hoofdstad in Brazilië. Gilberto Sil! Ja, ik vind, ik vind het prachtig. Ik vind hem heel lekker, ja. Ja, ja soms hoor je van, van die uh, uit Brazilië de laatste tijd steeds van die partyhitjes en zo van, van, ja, van die van, van dat boemketelgedoe, maar uh, dit is weer echte muziek. Dit, is, uh, dit neigt naar echte muziek, ja. Klopt. Ja, dit is wel echte muziek. <laughs> dat klinkt wel erg mooi. Goed, uit Brazilië dus, en het staat daar hoog in de hitpuree. Ja, hitpuree. Jepsen was dat... Nee, dat zit in de plaat hoor. Dat u niet denkt dat ik nu de platenspeler laat aflopen. Dat is niet zo. Dat zit in de opname. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Comey, uh, Maybe heet het liedje van Carly Rae Jepsen. Jij had een verhaaltje. Ja, natuurlijk. Uh, we krijgen natuurlijk uh, uh, ja, het eerste grote evenement wat in Zandvoort uh, plaats gaat vinden. En dat is uh, natuurlijk de historische Grand Prix. Ja, met, met, uh, in een, dat is natuurlijk het voorprogramma. Het hoofdprogramma is op zaterdagavond op de Raadhuisplein. Weet jij er iets meer van? Uh, ja, Er uh, schijnt een beentje te komen. Een beentje? Een XL-beentje? Ja. ja, dat uh, dat gaat over mijn t-shirt dan. Oké, ja, oké. Okay, okay. Maar goed, uh, begin september komt er weer een groot evenement. En dat zag ik van de week op een, een trailer op uh, Sport 1. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het, uh, het grote golftoernooi. Het KLM Open op de Kahneman Golf Country Club. Zo. En je mag één keer raden wat voor muziek ze daarachter zetten. Uh, Tom Jones. Heel goed. <laughs> In één keer goed. En het luistert naar de Green Green Grass of Home.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 Still standing Though the paint is cracked And dry And then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 Oh yeah. Toepasselijk hè? Zeg je dat niet? Oh, ik hoorde geen, geen, geen. Oh yeah. hoorde. Nee, dat weet ik oh. wel. De stereo zelf. Oh ja, maar is maar toepasselijk, hè? Zo is deze muziek achter altijd de trailer van het KLM open. Het Green Green Grass of Home. En dat doen ze dan natuurlijk mee. Hè? De Fairways en de Greens op de Canamer Golf and Country Club. Oh, is dat zo? Ja. En Wat bedoelen t... ze dat ermee? En van 12 tot de 15e is het zover. Ja, ja. Maar daarvoor hebben we nog veel veel, veel dingen te beleven in ja. Zandvoort. Ja. Maar daarover een half twee meer. Daar gaan we straks meer over vertellen. Oké. Okay. We gaan eerst even luisteren naar de opvolger van Birds. Oftewel, de nieuwe single van Anouk. Look at the ground, it's filled with lies. When you got lost, I got so lonely. Give it time, don't move on. Let it try, time's passing by so slowly.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 guitar ze elk liedje van deze cd naar uh, het Songfestival mogen sturen. Want het is allemaal even geweldig wat erop staat. Hele andere Anouk. Heel anders dan we haar gewend waren. Maar het is wel geweldig. Het is echt zo verschrikkelijk mooi wat erop staat. Dit uh, is haar uh, dan nieuwe single. Ik vraag, niet, vraag me nog af wat dat voor zin heeft. Maar oké, okay, maakt niet uit. nummer heet Pretending as Always. En we gaan even kijken wat het weer doet de komende tijd, dames en heren. Want dat is ook heel belangrijk, natuurlijk het komende weekend. En onze fantastische weerdeskundige. Goedemiddag. <laughs> Albert Jan Vos. Zat ja. u het nu vertellen? Ja, luister. We begonnen zoals u... Ma Mag ik nog even iets, ja? even iets vertellen? Ja. Ja? Dus blijf even luisteren, want hierna heb ik de nieuwe single van de 3J's. Dat wou ik even vertellen. Oké. Okay. Goed, ah, top, mag ik? Ja, oké. Okay. We begonnen vandaag natuurlijk, zoals u gemerkt heeft, grijs en met mist. Maar al vrij, trek, uh, al vrij snel trok de mist op. En de rest van uh, deze vrijdag schijnt volop de zon, zoals u dat kan zien. Het blijft droog en er waait niet meer dan een zwakke oostelijke wind. Met die wind wordt warme lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar uh, waarden van omstreeks de 25 graden. Aan zee kan het vanmiddag een zwak windje van zee opsteken, zodat het daar wat afkoelt. Vanavond is het nog lang helder en aangenaam. Komende nacht neemt geleidelijk de bewolking toe. De wind neemt toe naar Matig en draait naar Zuidoosten. En de temperatuur daalt naar ongeveer 15 tot 16 graden. Morgen zal de bewolking overheersen, maar het blijft droog. De matige zuidoostelijke wind neemt weer af naar zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het ook bewolkt en vanaf de late avond neemt de kans op buien toe. De wind draait naar het noordoosten en neemt weer toe naar matig en de temperatuur daalt naar 16 graden. Zondag dan schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook buien en vooral later op de dag kan het daarbij ook tot onweer komen. De noordoostelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. In lokaal 24 graden. Zondagavond is er nog een buienkans in de nacht van... Naar maandag blijft het droog en klaart het flink op. De noordoostelijke wind waait matig en de temperatuur daalt naar 14 tot 15 graden. Maandag is het wederom prachtig zomerweer met volop zon. Het blijft droog en er waait een matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt opnieuw naar waardes van 23 tot 24 graden. Dan de rest van de week. Dinsdag tot en met vrijdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait meest matig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar dinsdag van 23 en 22 tot 23 graden. De rest van de week naar 20 tot 22. Al dus het weerbericht van Rico Schreuder. Oh, zaterdag vertelt hij weer niet natuurlijk. Nee, want dan ben ik er weer. <laughs> ja, maar zaterdag vertelt hij niet nee. wat zaterdag voor weer wordt. Maar dat schijnt wel aardig te blijven hoor jongens. De hele week blijft het nog mooi. Of althans in ieder geval, leuk weer. Gewoon lekker weer. Hé, hey, uh, ik zei het je net al, ik heb, uh, het, het heeft even wat speurwerk uh, uh, gekost... maar ik hoorde vanmorgen op de radio dat hij vandaag uitgekomen is, officieel. En uh, ja, via de officiële kanalen uh, was hij nog niet te vinden, maar ik heb hem toch. Hoe vind je dat nou? De nieuwe single van uh, 3J's. En het is een leuk liedje. Het heet Til Me Op.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 Wat ik horen wil. Wow, laat me vergeten problemen, angsten, verleden. Breng me terug naar het heden, nou. Mijn leven wil verder bij jou. We zetten de tijd, heel leven opzij.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 Laat me zweven Geef de kleur aan mijn leven Erg me door. Zeg me alles wat ik horen wil wow. Laat me vergeten Problemen, angsten, verleden Breng me terug naar het heden nou Mijn, mijn leven wil zijn Ik wil wat je De twijfelende tijd blijft stil Hangen in een haas van verlangen en We praten veel te veel Zeg maar wat je zeggen wil. De twijfelende tijd blijft stil. Hangen in de ras van verlangen en we praten veel te veel. Til me, me op, laat me sleven, geef de kleur aan mijn leven. Heb me door, zeg maar alles wat ik hoor. Naar het ene nou, nou, nou, nou, nou. Ja, ik, ik, ik weet niet wat het is met het stel... maar elke plaat is gewoon raak. Het, ja. is gewoon, het zit gewoon zo lekker in elkaar allemaal. En het klinkt goed, er wordt mooi gezongen. Het zijn leuke liedjes... Uh, ja, de 3A's. Ik vind het een stel, stel geweldige mensen. Dit is overigens in de nieuwe samenstelling. Hè? Met uh, Jaap Witte, die is natuurlijk gestopt omdat hij uh, problemen met zijn handen heeft. En dus niet meer gitaar kan spelen. En zijn zoon, Jan, die heeft hem opgevolgd. En uh, dit is dus een single in de nieuwe samenstelling. Dus uh, dan weten we dat ook weer. De 3 Het nummer heet Til Me Op. En dat is een leuk liedje. Dat vindt Bernadette ook. Dus uh, dat waren de four tops. En uh, dat nummer dat ging, uh, dat ging over Bernadette. Ja, of Bernadette het nou leuk vindt of niet. Maar dat ging er wel over. Goed. Um, even kijken, wat gaan we nu doen? Oh ja, we gingen naar... Uh, we hebben weer iets van jou, hè? Iets moois. Ja, wat leuker is, luisteraars. Uh, toen ik dit nummer klaar zette... Uh, moest ik even kijken of, hij, of de kwaliteit van, uh, van het nummer goed was. Dus ik laat Ruud nog geen twee tonen van dit nummer horen. En toen herkende hij hem al, hè? ja. En waarom herkennen hij hem dan zo snel? Nou, dat komt... Ik heb dit nummer <laughs> nog Sinds vorig jaar september heb ik dit nummer denk ik 100, 100, 150 keer gehoord. Want uh, tijdens het afgelopen concert wat ik met mijn koor gaf uh, in juni... hebben we dit nummer gezongen. Dus vandaar dat ik dat uh, direct herken natuurlijk. Nou, komt hij. En we gaan luisteren naar... The Flower Potman. Let's go to San Francisco. Tijd voor Flower Power. Ook, ik heb het ook zo druk. Ik moet ook allemaal dingen tegelijk doen. En dat gaat natuurlijk niet allemaal niet werken. Um, en, en, en het ergste is, nu heb ik... Oh, wacht even. Uh, nee, dat gaat dus niet lukken. Um, oh ja, wel. Uh, even denken hoor. Ik moet eventjes nu uh, een beetje improviseren, dames en heren. Want... Uh... De koffie is klaar. Ah, dat is nou <laughs> <laughs> wel weer lekker. Ja, maar ik moet even experimenteren. Want ik, ik had iets... En... Dat, dat gaat nou niet. Er dus, staan nu vreselijk te Nee. Ja, ik weet je wel even. Jij even Zet hem je... maar dan. wel, oké. Okay. let me in. your touch has thrilled me like the rush of the wind and your heart has held me safe from a romance sea. there's always been a quiet place to harbor you me, me. all love is like a ship on the ocean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 Ja, dat was de Hughes Corporation, met het hele rock de boot. Dank je wel voor het redden. Graag gedaan. En uh, ja, u weet hoe dat gaat, dames en heren. We krijgen natuurlijk verzoekjes binnen. Dat mag ook en dat kunt u doen via Facebook. Uh, bijvoorbeeld kunt u dat doen via Facebook. Uh, ik, uh, ja, als u vriend met mij bent, toevallig, dan kan dat. U kunt het ook uh, natuurlijk gewoon even bellen naar de studio uh, 023-573-1969 en dan uh, kunt u daar uw verzoekje kwijt. En ik zeg dan altijd: uh, ja, uh, uh, uh, het onmogelijke doen we direct. Ja. En wonderen duren over het algemeen iets langer. Ja. Nou, dit was een wonder. <laughs> dit is echt een wonder. Dat ik dit gevonden heb, daar snap ik niks van. Dan heb ik echt uh, poe, poe. Echt, uh, nou ja. Speciaal voor, op verzoek van Job. Wow. Hoop dat het de goede is. Live and blues. Hoochie, coochie, man. The gypsy woman told my mama. Before I was born. You got a boy jive coming, wanna be a son of a gun. You gotta make ready women, jump and shout, let the world wanna know. I got a chance to be rude I'm gonna mess with you I'm gonna make you girls Leave me by my hand Then the world gevonden heb. En dan heb je het gevonden, zegt Albert Jan Jody, op heb ik thuis. Zo. Ja. Hell's Session heet die LP. Hell's Session. Waar komt Living Blues eigenlijk vandaan? Den Haag? De Haag. Ja, dacht ik al. Met Tedje Oberg op gitaar ook, hè. Tedje Oberg. En, uh, uh, en de Christiansen, maar daar weet ik de voornaam niet meer van. Maar die speelde, de, die was er ook. En uh, nog een aantal mensen. Uh, Living Blues was dat. Met een oud nummer van Johnny Hooker, als ik het goed heb. Want die zingt hem ook. En wie zingt hem eigenlijk niet? Ik denk dat iedere blueszanger hem wel zingt. Maar dit was dus een hele aparte versie op bezoek van Joop. En het nummer dat heet... Uh, dit heet dus uh, Hoochie Koetje, Man. Dit is Supertramp.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 There's so much that we need to share So send